Alleen in het oosten vanmiddag kans op een bui. Het wordt een graad of acht. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de randstad staan files op de A4 richting Amsterdam. De stad tussen Schiphol en Knobenten Nieuwe Meer, 7 kilometer. A9 richting Amstelveen, 3 kilometer bij Bad Op de ring Amsterdam, de A10 tussen Afrit en Muiden en Oud-Zuid, 5 kilometer na een ongeluk. Wel zijn alle rijstroken weer open. Op de A12 in de richting Den Haag, daar staat voor Den Haag Maliveld 5 kilometer. Daar is een auto stilgevallen, blokkeert daar 1 rijstrook. Op de A13 richting Rotterdam, daar staat bij Delft-Noord, een 3 kilometer. Dat komt er een ongeluk op de afrit. Het verkeer kan het beste de afrit nummer 9 Delft volgen. Op de A20 richting Gouda, daar staat voor Knoop het Gouden 5 kilometer. En op de A27 van Breda richting Utrecht bij Lexmond 7 kilometer. En vanuit Almere richting Utrecht, daar staat 4 kilometer tussen Knoop het Eemnes en Beeldhoven. Tot zover de verkeersin.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 I'm okay. Mm -hmm. if you've sucked and flown it. What a Saturday.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 Charts and facts and figures and instructions. Queen and it's not too long for you pause. van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het Centraal Planbureau rekent dit jaar op meer economische groei dan was geraamd. In de nieuwste ramingen groeit de economie dit jaar met 1,7 procent en volgend jaar met 1,8 procent. De Nederlandse economie profiteert van de daling van de euro en de lage olieprijzen. Een tegenvaller is de werkloosheid. Die daalt minder dan aanvankelijk gedacht. De werkloosheid komt volgens de raming volgend jaar uit op 7 Nog altijd zijn dan zo'n 635.000 mensen werkloos. Het toezicht op de vechtsportwereld wordt strenger. Jongeren worden voortaan beter beschermd. Stoten en trappen tegen het hoofd wordt voor vechtsporters tot 17 verboden. Verder komt er een vergunningenplicht voor vechtgala's en een keurmerk voor sportscholen. Ook komt er een waakhond die de controle op zich neemt. De maatregelen zijn volgens minister Schippers nodig omdat de sector nu niet is gereguleerd. Ze heeft NOC-NSF en de vechtsportsector gevraagd plannen uit te werken. Die worden later vandaag gepresenteerd. De Indonesische regering heeft een Australisch voorstel om gevangenen te ruilen afgewezen. De Australische minister Bishop had een ruil voorgesteld om zo de executie van twee van haar landgenoten te voorkomen. Volgens persbureau Reuters stelt Indonesië dat er geen wettelijke basis is voor een gevangenenruil. De twee Australiërs werden in 2005 ter dood veroordeeld voor drugsmokkel. Ze zijn inmiddels overgebracht naar een gevangenis waar de executies moeten worden voltrokken. Voor het eerst in acht jaar tijd heeft Holland Casino meer omzet binnengehaald. Dat is vooral te danken aan rokers, die het sinds het rookverbod het casino links lieten liggen. Holland Casino heeft geïnvesteerd in rookruimtes met gokautomaten. Mede daardoor boekte Holland Casino 12 miljoen euro winst. Een jaar eerder werd er nog ruim 22 miljoen euro verlies geleden. Het weer, geregeld zonnen op de meeste plaatsen droog van het noordwesten trekken...